Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Nederland heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden op het Indonesische eiland Sumatra. De stichting Comité Nederlandse Ereschulden onderzoekt een luchtaanval op Bouat in 1947, zo meldt het ANP. Bij het bombardement door de Nederlandse luchtmacht zouden op de markt daar veel burgers getroffen zijn. De stichting zoekt getuigen en nabestaanden die meer informatie kunnen geven over wat er destijds gebeurd is. Als voldoende mensen zich melden, kan de stichting een rechtszaak aanspannen om zo een schadevergoeding en erkenning voor de slachtoffers te krijgen. De organisatie deed dat al eerder voor weduwen en kinderen van geëxecuteerde mannen in Zuid-Sulawesi en het dorp Rawagede. De stichting Vrienden van de G-Krant samelt geld in voor een nieuwe rechtszaak tegen oud-hoofdredacteur Henk Krol, dat meldt Omroep Brabant. Drie oudbestuurders van de stichting vinden dat Krol een subsidie van ruim 2 ton moet terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs. Het ministerie wil het geld terug omdat het verkeerd is besteed. Krol, die nu Kamerlid is voor 50 Plus, was destijds hoofdredacteur van de g krant en voorzitter van de Stichting Vrienden van de g krant De oudbestuurders vinden dat hij de subsidie zelf moet terugbetalen en niet de stichting. Krol maakte volgens hen een rommeltje van de administratie en gebruikte subsidie voor privézaken. De politie heeft afgelopen nacht een man aangehouden... die verdacht wordt van het neerschieten van een man in Groningen. Bij dat incident kwam eerder die dag een 42-jarige man om het leven. Op basis van binnengekomen informatie... kon de politie de verdachte vannacht in een auto in Den Haag opsporen. De man, ook 42 jaar oud, is ingerekend en in een cel gestopt. Volgens de politie wordt hij zo snel mogelijk verhoord. Het weer veel bewolking met in het noorden en oosten kans op regen... In het zuidwesten breekt misschien even de zon door. Met 18 tot 20 graden is het aan de koele kant. Morgen verandert er weinig. Vanaf dinsdag geleidelijk overal droog. Meer zon en hogere temperaturen. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Zahoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja, ja, ja.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z Zandvoort zee. Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Jazz.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 Nou ja, uh, Fris Landersbergen is de vaste slagwerker als Monty Alexander in, in, uh, in Europa is. Ja. Uh, uh, John Engels was de vaste slagwerker uh, toen Chad Baker uh, hier toerde. Ja. Maar, uh, maar is ook meegegaan in Japan ja. toen hij daar ging toeren. Maar je hebt helemaal gelijk hoor. Aan de andere kant gebiedt eerlijkheid ook te zeggen dat de conservatoriumopleiding...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 die goed jazz kan zingen Deborah Carter en uh, die gaat een uh, compositie zingen van uh, Horace Silver Sister Sadie She thought the she was real slick Then she ran into a photo route. She got me the same since the photo came around Just lady never worried Just lady never worried Then she ran into a photo route She got me the same since the photo came around She just bitches around round the floor She don't have no mind more. She just said to give space With a smaller part of it Just lady welds her honey Always gathered lots of money She's bound to do what's it, all about right. She got me the same since I wasn't around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 Uh, uh, waar de, de emancipatie op allerlei fronten heel erg is toegenomen <risa walking> to <the schoolroom> Dat die achterblijft in, in, in, uh, in, in de in jazzwereld En, ja. en dus eigenlijk hebben we daar geen verklaring voor Want heel veel uh, vrouwen zingen wel Maar er zijn relatief weinig vrouwen die uh, solist zijn en, Of een instrument bespelen in de jazzwereld Ja dat klopt En er zijn natuurlijk wel een paar uitzonderingen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 Inst de, de, de, qua instrumentalisten blijft het denk ik toch een beetje een mannenwereld, op de een of andere manier. Uh, hoewel ik het uh, ook niet uh, aardig vind om te zeggen: van uh, de meisjes zijn uh, alleen maar goed genoeg om te zingen. Dat is natuurlijk onzin. Nee, nee, maar dat is niet waar. Maar je de zou de als buitenstaander ja. wel bijna die indruk krijgen. Ja. Maar dat is, dat, is, nee. dat is niet zo. Dat is niet zo. Nou, ja, goed, uh, beste, beste voorbeeld. Instrumentalisten, Kenny Dulver. Deurlo, Hermin Durlo. He? Ja, Ze zeker. Ook ja, opgehad, een geweldig uh, mondorgel. Ja. ja. Zeker, zeker. Maar wij hebben het uh, gehad over de... Uh, over de arrangementen, hè? Ja. Hadden we Want ik, ik, ik heb nu toch uh, even wat... Uh, een geweldige uh, bariton saxofonist. En dan denken we natuurlijk allemaal aan, aan uh, Jerry Mulliken, hè?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 Uh, uh, waar, waar komen de, de, de, de publiek vandaan? Hier nou, dat is heel nieuws. Een divers. soort vaste kern? Ja, ja, ja er is, er is uh, gelukkig een vaste kern. Dat heb je ook wel nodig. He, je moet, en, en we verkopen natuurlijk de, de Jazz uh, paspartoutjes voor, uh, voor 100 euro.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 Eén keer in de twee weken een concert uh, met een internationale artiest hebt. die krijgt het dan wel vol. Maar ook met veel pijn en moeite. Ja. Dus we houden het voorlopig hier maar bij. en dan uh, en de zijn we komen tevreden. Dat uh, is een kern ja. uit Zandvoort. En ja. uit, de, uit de omliggende plaatsen. Ja, we, Haarlem Heemstede. Maar uh, we zien ook bij een bepaalde solist. wat. Uh, wat groepies gedrag, uh, dat er mensen uit de scholen en uh, Lelystad uh, komen. En, en nou ja, dan, uh, dan zijn het er niet de groepies zoals wij die vroeger kenden. Nee, maar maar, die dan mee Ja, maar die, die, die vinden het wel fantastisch wanneer er, uh, wanneer er iemand komt. Want we ja. hebben bijvoorbeeld, uh, dat realiseren we nu opeens gehad, uh, André Vrolijk.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 uh, begeleiding. Dus dat vind ik een, een, een hele goede zet geweest. Terwijl dat eigenlijk noodgedwongen is ontstaan. Ja. Nee, want uh, ja. Johan Clement... Uh, zei op een bepaald moment van ja... een uh, buitengewoon kritische ja, ja. man... ten opzichte ja. van zichzelf. Ja. En die zei toen van...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 wel een beetje druk, denk ik, ja. op, die, op die Zandvoortsalaan. Of met de trein komen, of als ze... Uh, of anderzijds kunnen of ze gewoon een, een beetje blijven meer. hangen. En ze kunnen ook in de haven van Zandvoort komen eten. om een voorbeeld te doen. Ja, en, en, en uh, of ze komen lekker een dag eerder. Maken uh, Maak er een weekendje van, Zo is het. bijvoorbeeld. Nou, uh, Scott Hamilton, 13, uh, 13 september... met Johan Clement Piano en, en Jos van Schaik. Dan hebben we 11 oktober... Uh, Peter Lichtermoed... Viol. Uh, viool. Oh, ja, ja is, uh, die kan de boel uh, prima vermaken. Jean-Louis van Damme uh, piano. Nee, die is vaker geweest. Hè, uh, ja, alleskundig. Ja, speelt met zijn rechterhand de uh, elektrische piano en met zijn linkerhand uh, de akoestische piano. Fantastisch. 9 november Humphrey Campbell. Met Karel uh, Boulet en uh, als slagwerker Roy Dekkers. Wel laten ons verrassen. 13 december Mandy Gaines, maar dat is nog een beetje onder voorbehoud. Dat Amerikaanse. Oh, dat is die nog moeten niet helemaal. Zijn, ja, ja. ja dat, dat, daar zijn de toezeggingen natuurlijk wel gedaan. Het maar... aardige bij de krocht is natuurlijk dat ook mensen die op tournee zijn, ja. uit het tournee worden geplukt en we dan onder relatief eenvoudige voorwaarden toch toppers ja. die je kunt krijgen. Ja, want zo is bijvoorbeeld ook Medellin Bel uh, uh, in de krocht uh, gekomen. Ja. Want uh, Fris Landersberger was altijd de vaste begeleider van Medellin Bel... als die in Europa toerde. Dus die kon relatief makkelijk... zonder dat we opeens te maken hebben met uh, impresario's ja, en ja. agenten... en al dat ja. soort uh, geneuzel... rechtstreeks uh, het contact leggen met...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 Die zie ik ook op het gezicht van Hans Rijmers... die vandaag de speciale gast was... in dit, uh, bijzondere, uh, ook speciale, uh, uh, deze bijzondere aflevering van ZFMDS. Vandaag uh, gepresenteerd door Peter den Boer. Speciale gast was uh, Hans Rijmers. Marcus van Dam, die, draaide de, die deed de techniek. En uh, nog steeds kan iedereen vandaag naar de, uh, de haven van Zandvoort komen... voor... Uh, uh,